Mariel Hageman met het NOS-journaal. De service stellen. Tegen de NOS zei Taric dat hij ervan overtuigd is dat Mladic hulp heeft gehad van officieren uit het leger of van hoge politiefunctionarissen. Vooral in de eerste jaren na de oorlog is Mladic volgens de Servische president geholpen. Mladic woonde toen nog in Belgrado en kwam geregeld in de openbaarheid. In het dorp waar de oud-generaal donderdag is opgepakt leefde hij teruggetrokken. Gisteren zei vicepresident Dajic dat Mladic in die tijd nauwelijks een netwerk had. Hij was alleen met zijn familie en had weinig geld. Mladic wordt waarschijnlijk binnen een paar dagen uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. In de noord afghaanse provincie Takhar zijn bij een zelfmoordaanslag op het kantoor van de gouverneur zeker vier mensen omgekomen. Onder de slachtoffers is ook het hoofd van de politie. Ook zijn er berichten dat enkele Duitse militairen zijn gedood. Op het moment van de aanslag was er een bijeenkomst gaande van topfiguren van de politie en het lokale bestuur. De Taliban hebben onlangs aangekondigd een reeks van aanslagen voor te bereiden, gericht op de politie en militaire doelen. Bij het Almeerder Strand geldt sinds vandaag opnieuw een zwemverbod. Volgens de provincie Flevoland is er weer blauwalg gevonden in het zwemwater. Ook vorige week verbood de provincie om te zwemmen in het Ijmeer, omdat 300 doodgingen na het zwemmen. Dat verbod werd donderdag opgeheven toen werd aangetoond dat er geen blauw alg meer in het water zat. De hockeyers van Amsterdam zijn voor het eerst sinds 2004 landskampioen geworden. De Amsterdammers versloegen Bloemendaal via strafballen. Na de reguliere speeltijd en een verlenging was de stand 1-1. Het eerste duel in de Best of Three serie had Amsterdam zondag gewonnen. De afgelopen vijf jaar werd Bloemendaal landskampioen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en kans op regen. Morgen opnieuw veel bewolking in het noorden, mogelijk een bui. Temperatuur tussen 16 en 21 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad staat er file op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade 3 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. En de A4 verder richting Amsterdam. Voor het knooppunt de Meer 3. Aansluitend op de A10 Zuid richting de A10 Oost. Tussen het knooppunt de Meer en de Rai 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een beetje met uh, internationale allure natuurlijk. The Handsome Poets en Dance the War is over. Goedemiddag en uh, dit is de tweede uur van Entertainment True. Voor deze zaterdag 28 mei 2011. Met in het uh, tweede uur natuurlijk Popster Henry. Hij vertelt ons straks wat er is gebeurd op uh, Showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied. Ik ben benieuwd want uh, voor mij is het wel erg veel. Ook uh, zometeen nieuws over Cheryl Cole. Jurylid van X Factor, waar ik behoorlijk uh, van opkeek. En natuurlijk nieuws over Team Knol. Doet het goed, een nieuw album uitgebracht enzovoorts. Maar nu weer is muziek van Joe Jackson. You can always get what you want. Ja, de nieuwe van uh, Tim Knol, Gonna and Getter En uh, zijn nieuwe album die hij vorige week heeft uitgebracht Deze verkoopt goed En uh, door die verkoop uh, krijgt Tim Knol natuurlijk veel aandacht Maar hij zegt Doordat hij uh, door al zijn su succes Eigenlijk geen ander mens wordt Hij zegt ik doe gewoon erg leuk werk Meer niet uh, Tim Knol dus en zijn nieuwe single Gonna Getter En daarvoor de je David Ian Jackson Oftewel Joe Jackson Plaat uit 1984 En nee, het is geen broer van Michael Muziek maken op attributen die je, waarvoor je hem nodig hebt om normaal een huis te maken. Het kan! En zometeen heb ik een fragment waar het blijkt. Maar nu eerst, Sielo Green bij Entertainment View. Dit is It's Okay. Hopelijk is het dat ook. Blauwe. bespelen, vele mensen kunnen het al vind ik het knap, nog steeds want ik kan er geen reet van en uh, spelen op een PVC-pijp dat kan ook, het, uh, een instrument voor, eigenlijk voor weinig geld, en deze jongen laat zien hoe hij dat doet ja, het is allemaal PVC-pijpen naast elkaar en ik denk dat er een, een geluidsbox zo eronder zit, waardoor je dat holle geluid hoort Als je nou uh, nog een instrument wil en je wil niet te veel geld aan geven, maak gewoon eens een PVC-box en uh, dat lukt allemaal. Een beetje oefenen en het komt goed. Entertainment for you. 9 voor half 7. Goedemiddag. Met nu Prince I Wanna Be Your Lover. een I Wanna Be Your Lover Lekker plaatje toch Zometeen nieuwe muziek van de subs Don't Stop En daarna is het natuurlijk tijd voor uh, popstar Henry Wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied Je krijgt het uh, te horen rond half vijf En uh, wij gaan Henry zo bellen Nu De jeugd van tegenwoordig Dit is uh, Sterrenstof Kijk je grappie, leuk zoekt als een sapie. Bowling. ook al was mama altijd wappie Een goed begin is het halve werk Maar een goed begin is maar de helft De tweede helft, maar ik hoef geen helft Wibberleen was elf, ik deed alles zelf Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv En ik lach in mezelf, want de slet en ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken Alle dikzakken willen op me lijken Mijn broeder vergeet het niet. Stap opzij, ze willen handtekenen. handtekening Gleino's Gold Ik kijk omhoog, de pillen worden groot. De wereld is mijn plaatje. Op je pollepip snijden, rol af afstand. Van je heimelijk lichaam. Ze heb van spek. Dan ben ik zo in de nacht pas steven stop Dan ben ik zo in de tijd en dan zo Geen paper, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed in zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterven, stop maar, telt nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen hij was telkens zo lang. En maandtijdjes zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam, vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was zijn baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb al m'n kaprinsesje op mijn bankje Stemklankje, voelt me steeds brood op mijn plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje met de sterren in de lucht en zegt drankje Weer is voor we het ja, Op je bolle pipsnaak Goor laag de afstand Van je hemel lichaam De van brengt Als je naar de kijk, ja, ze is mag Ze is allemaal galactisch. Sorry als ik open draai, slechts als ik naar open kijk. Zelfs als ik voor je de derde dan weet je dat ik er geen ben. Dan ben ik al in de lucht als ik Dan ben ik zo in de met 6.9. Zie FM. Zie FM. Henry. Oh, wat gezellig, wat Het showbiznieuws nieuws met popstar Henry. En hij is er weer natuurlijk. Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond. Uh, ja, ik de luisteraars thuis ook. Uh, jullie ook natuurlijk een keer goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het? Ja, ik ben een zo lekker op mijn weg naar een, uh, een optreden vanavond. Oké, okay, oh leuk. En uh, waar is dat? Eh, dat is in Brabant ergens. Dus. Oké, okay, oh leuk. Dat is gaan nieuws aan rijden, dan ben ik daar. Dus, uh, we hebben wel gezellig vanavond. Ben ik van overtuigd. Dus, uh, <laughs> Nou mooi toch? Zo zitten we dus denk ik in de auto, ben je, goed, ben je goed, een beetje goed te verstaan? En je bent prima te verstaan, tot nu ja, toe. <laughs> ik hoop niet nou, dat je een tunnel in rijdt, dan uh, vervalt het misschien een beetje, maar nu gaat het allemaal goed. Nee, <laughs> ja, ik heb bijvoorbeeld nog geen tunnels, dus we kunnen lekker rustig doorbappelen. <laughs> Oké, okay, ja. helemaal mooi. Dus, uh, en hoe is je trouwens in de Zandvoort? Lekker woontje? Nee, helemaal niet. Regen, wind. Ik ben niet. Er, de studio ben ik ingeblazen, geblazen, kan je wel zeggen. Nou, hier is het lekker hoor, dan ben je een graad of 20, 20 nou, Ja, echt? Dan ben je een 17, 18 toch zeker wel. Zo. Nee, hier is de hele dag uh, al niet heel erg lekker. Is, ja, een beetje wind staat er wel, maar de zon schijnt hier dus. We mogen niet klaar hier. Nou, stuur het even deze kant op, dan ben ik blij. Ik zal een beetje blazen, die kant op nee. <laughs> ja, is goed. Hé, <laughs> hey, wat is er gebeurd afgelopen week? Nou, uh, ik heb hier met uh, een aantal uh, artiesten die, uh, die als een uh, drankhoogel en stijfhoogel door de straten van Londen liepen. Oké. Okay. En zoals uh, dus, ja, uh, gewoonlijk is het natuurlijk Amy Wijnhouse weer nummer één, hè? Oh, het zou er niet wezen. Ja, het mooiste was, er was een de rest die wandelde door de straten van Londen. Ja. Ze was onderweg naar een behandeling in een kliniek. Ja. En onderweg moesten ze natuurlijk even stoppen om een flesje vodka te kopen. dus ze op een gegeven moment de nota achterover geslagen gehad. En er was zelfs iemand die het gezien, die zei nou, stiekem de flesje terug, ik zo weg. Dat hebben geen enkel probleem. jongen jonge jonge jonge. Ja, vlak daarvoor was het mooiste daarvoor. Ja, had natuurlijk nog een schokkende reactie gehad bij de kapsalon waar ze er binnen remden om een wc te gebruiken. Oh. En eh, uh, nou, hoorde ik de klanten daar op het hele wisselpap begonnen spuiten. Oh, lekker is dat. Nou, heerlijk jongens, dat was helemaal uh, helemaal daar. Dus uh, ja, in ieder geval, volgens haar woordvoerder zou, ja, was er enkel een enkele grapje. En uh, zouden ze beginnen met behandelingen en de afkeer erg serieus nemen. Nou, ik ben benieuwd. Waarom er meer van? Nou, dat is al jaren het geval, hè, maar ze schiet ons steeds niks op. Ja, dat nee, laat maar eens gebeuren, laat maar eens gebeuren. Ja, natuurlijk hebben we natuurlijk ook Christina Aguilera, die schijnt er ook wat van te kunnen hoor. Oké. Okay. Die is uh, inderdaad ergens te bezopen de op uitgedragen. <laughs> dus uh, er was uh, door een vriend die is op een gegeven moment daar uitgedragen. Dus ik een club in Hollywood. Ja. Uh, en uh, met, uh, met halfgestoten ogen uh, en uh, met doorgelopen stikken is dus ze we weggedragen daar. Okay. Nou, lekker is dat weer. Dus we gaan afwachten van de, wanneer we de, de, de foto's ervan krijgen natuurlijk. hè? Ja, ja de, de, de, ze hebben altijd paparazzi achter hem aan, dus die foto's die komen snel op internet, denk ik. Gerarandeerd, ja. dat, dat wordt wel wat. Maar goed, in ieder geval, eh, laten we dan even blijven in eigen land. Uh, wat ik vorige keer al gezegd heb, dat misschien Gerard Jolie weer zijn op om naar het zondfestival gaan. Ja. Maar oh. nou, het is nou inderdaad gezegd dat hij uh, de koffer afziet om daar weer een keer mee aan deel te nemen. Oké, okay. en uh, waarvoor is uh, de reden? Uh, ja, echt, uh, het is gewoon geen zin, Nee, nee, nee. Okay. het uh, is ja. ja. in de geval, in het zitten wel zitten naar dat toe te gaan. Oh, oké. Okay. Nou goed, misschien dat ik het wel beter thuis kan laten, Ik kan je er een arena met daar fratsen uithalen. <laughs> dat staat er wel aan, denk ik, maar internationaal is het toch op een gegeven moment gewoon. Uh, ja, is het gewoon niet goed genoeg. Ja, ja, ja, ja. oké, okay, nee, dat klopt. Maar ik, heb je dat gehoord van, van Mooie Wark? Die wil ook, hè? Ja, we hebben het zo gehoord, ja. Nou ja, misschien is dat wel leuk. Huh? Ja, wie weet, never, you never know, hè. Je hebt wel een mooie act. <laughs> ja, absoluut. Dus je staat er weer in, uh, in, in een ander jasje, niet eigenlijk. Ja, door de inzetting van Nederland. Ja. Misschien, misschien is het er dan wel aanslaat. Maar ja, goed, zolang de politiek er nog een rol in speelt, denk ik dat we weinig kan maken. Ja, huh? ja, zeker. Ja goed, en dan, hebben uh, ja, we natuurlijk als we even met de Thomas bezig zijn, ze hebben weer een, uh, vrijdagavond een flinke, flinke show, een flinke, grote show opgevoerd, die is gewoon in de Arena, en die was je tot nog toe, -toe uh, weer helemaal gevuld, Ja, nou te gek nog steeds na al die jaren natuurlijk. Ja goed, maar zolang ze er een dat plezier in hebben, de mensen hebben er plezier in, ja. en het is leuk, en het is een show, ja, en daar komen de mensen gewoon naar de Arena. Ja. ja, internationaal hebben ze gewoon niks te zoeken, dat is weer helemaal niet erg, Ik ben niet overal goed in zijn natuurlijk. Hè? Nee, tuurlijk. Ja, in Nederland is het toch een grote... Een groot, een groot feest. Ja, zeker. Door, maar dan moeten ze goed lang blijven volhouden. Zullen, en dan hebben ze een hoop mensen van maken. Die je van meteen, ja. Toch? Ja, zeker. Ja, goed, maar goed, ik heb ook gehoord dat Gordon ermee ging stoppen bij de poppers. Hè. Ja, dat hoorde ik. Wat, wa waarom eigenlijk? Ik denk dat hij er gewoon een beetje genoeg van heeft. Ja. Die hebben we wat anders gaan doen. Ja goed, dat kan natuurlijk. Hè. We doen het al zoveel jaren. Zou dat uh, te maken kunnen hebben met uh, L.E. de Voices? Die band, of die, uh, die groep waar die is mee gestart? Ja, ja dat zal zeker een rol spelen. Ja, ja. Heb ik heb ook veel optredders mee. En dat is eigenlijk meer het ding wat hij graag wil doen. Hè? Dat, dat, dat soort close harmony zingen. Ja. En uh, ja, goed. Ik vraag me dus werkelijk af of dat als je dat een hele avond aan moet horen. Of dat wel. Uh, uh, of dat wel zo uh, plezier van wordt. Ja. Uh, kijk, een paar nummers is het natuurlijk hartstikke leuk meegenomen. Maar ik wil hem ook even wat anders zien, hè? Ja, tuurlijk. Dus, maar goed, uh, ik denk dat dat inderdaad een van de redenen zal zijn. waarom hij daarmee gestopt is met, uh, met de toppers. Of gaat okay. ik even, of ik het toch wel zo zeggen? Huh? Ja. ja, tuurlijk. Snap ik ook wel. Ja goed, jongens. En ik kijken dat we het niet laten, want we moeten het nog even over uh, x hebben. Ja, ja. Of je, of je nog gekeken hebt gisteren? Uh, een he Heel klein stukje nog. Ik weet dat Pijken eruit is. Ja, inderdaad. Die is er dus uit en terecht, naar mijn mening. Want ja. ik heb eigenlijk vorige week eigenlijk al gezegd. Ja, klopt. Ik eigenlijk aan de beurt was om uh, te vertrekken. En ik heb me eigenlijk vorige week al verwacht. Ja. En uh, daar stonden in ieder geval en uh, Pijken stonden in de, in de, in de sing-off. Ja, en dan was hij gewoon de minste, met, met de minste x en dat da, is wel helemaal zo, daar kun je niks aan doen. En, ehm, uh, uh, Stacey Rookhuis wel, uh, ja, die kon het maar moeilijk gelopen, daar hij ja. ja, goed, het is wel helemaal zo. ja en, uh, hij, hij was niet de man met, met, met de grootste x er zijn er nog meer die erbij, want, uh, die daar uh, veel beter zijn dan hem. Ja, klopt. En uh, zo weet dat gewoon. Dus, uh, ja, en Rochelle natuurlijk ook met de hoekjes, die doet ook Granswijk weer door. Uh, nou, daar zijn er meer, uh, meer kwaliteiten. Ik heb gehoord dat ze ook nog een fotomodel-successie uh, uh, gemaakt hebben. Oké. Okay. Of uh, wat officieel. Uh, Le wel nou, leuk. zijn dus, dus waarschijnlijk prachtige foto's, zijn, dus dat is ook nog eens een keer foto's uniek. Maar nou, daar had ik wel verwacht eigenlijk. Dus een echte X-factor? Ik denk wel dat uh, als je praten over een X-factor, dan heeft ze dus meerdere kanten ja. een succes kunnen maken. Ja, ja, ja, ja, ja. Op oh, een geweldige stem en uh, ook nog een goed fotomodel. Ja. Dus dan uh, ja, dat zijn er wel factoren hier we, uh, bij het toedragen. Dus ja, je zeker. Ja. Ja goed en uh, hier, laten we laten eens even afwachten hoe het uh, wat gaat. En ik denk dat er nog maar een stuk of vijf over zijn, vijf, ex of zo. Hè? Ja, dat, dat zou best kunnen kloppen ja. Dus uh, ja. Wordt En de grootste, de grootste kans is natuurlijk voor Rochelle toch? Grote ja, kansen ook. Ja, ja. Ja, Flisjes, dat is ik natuurlijk, qua, van, van de groepen zijn hun natuurlijk uh, verre de beste. Uh, wat betreft originaliteit, uh, zingen qua act. Dus ik denk dat we uh, dadelijk een finale gaan krijgen tussen uh, Rochelle en dat denk ja. Ik wel. Of? Ja, ja, ja. ja. denk het ook wel. Als ik eventjes, als je mandag gaat optreden ook, hè? <laughs> <laughs> nou. we zullen het zien over een paar weken. Kijken of je gelijk hebt. Ja, we wachten dus af, maar dat zijn mijn voorspellingen, maar uh, moet je er maar even aan houden als ik al gelijk heb natuurlijk. Hè? Ja, is goed. We komen er keihard op terug. Prima. <laughs> nou, maar dan heb je nog één dingetje voor jullie en dat is inderdaad uh, die Amerikaanse acteur Jeff Conway, die is er bekend voor met die, die film Grease. Ja. ja en dat is de van eh uh, van, uh, van of zoiets. Ja. En uh, ja, die is wel ook nog 60 jaar geleden, dat jaar geleden. Ja, dat je. Ja. ja, en uh, ja, het is natuurlijk 33 jaar geleden dat die uh, film gedraaid heeft. Dus ik ken niet hoe uit de tijd gaat, hè? Ja, dat gaat snel, hè? Ja. Maar hij, hij was verslaafd ofzo? Ja, hij was uh, verslaafd aan uh, pillen, uh, slaaptabletten uh, ja, tot en nog wat. Ja. Uh, en hij is daar door een coma geraakt en is hij eigenlijk niet meer wat uit ontwaakt, hè? Oké, okay. ja. ja. Eigen schuld eigenlijk, hè? <laughs> ja, in feite wel. Hij was een keuze gemaakt. Maar ja, hij heeft een verkeerde keuze gemaakt waarschijnlijk. Ja. Ja. Goed, dus uh, ja, het stond ervoor bezig om nog een officiële verklaring laten weten dat het een geweldige kerel was en uh, ja, dat, dat, dat ze eigenlijk zullen missen, ja, ik kan me er heel goed voorstellen. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, zo blijven de mensen in de, in, in, in de in de herinnering. Maar dat was het voor mij een beetje weer, uh, Nou, oké, okay. hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan en ik ga natuurlijk alles een beetje op de, op de, op de voet blijven volgen. Ja, en, top. Uh, uiteraard zo. We hebben weer nieuwe honden, hè. En uh, maak er zo meteen een leuk optreden van. En dan uh, spreek ik je volgende week natuurlijk weer. Ja, zeker weten we. We maken je maar het is hartstikke gezellig vanavond. Oké. Okay. Hey Hendrik, dankjewel hè. Leuk ja, graag gedaan. En jullie allemaal heel fijn. weekend, luisteren. Als thuis natuurlijk ook. En uh, ga het volgende week weer in Oké. Okay, Dit okay. is Anouk. I don't want no trouble, baby. I just wanted you to see. You'll never be Nook and uh, Kill B. En het gaat goed om met haar uh, vorige week haar uh, 7-album uh, uitgekomen, natuurlijk, To Get Her Together. En het uh, album staat op nummer 1 uh, van de album Top 100. En uh, zo laat ze onder andere Glennis Grace en uh, Lady Gaga achter zich. Oké, okay, de stemmen zijn geteld. Begin van de uitzending vertelde ik je over Jaap. Die heeft een nieuw album uitgebracht. Een heel goed album, Changing Man. En hij heeft de nieuwe single Bye Bye Baby. Of Bye Bye Bye. Bye Bye Baby is de Engelse versie. En Bye Bye Bye is de Nederlandse versie. Nou kon je stemmen op welke je wou horen. En de keuze is gevallen op Bye Bye Bye, de Nederlandse versie dus. Hier is Jaap. Vanaf vandaag zet ik mezelf op stil. Six seconds. <laughs> <laughs> band uit Amerika. Californië om precies te zijn. En uh, ja, ik vind dit gewoon een lekker nummer. Het band bestaat al sinds 2004. En uh, dit is hun nieuwe single. Even kort nieuws over Sheryl Cole. Waar ik van opkeek. Want wil je nou rijk worden. Dan moet je gewoon jurylid worden in X-Factor. Sheryl Cole uh, krijgt ondanks haar slag een, uh, een bedrag van... 1,2 miljoen pond. Ze is nu ontslagen. Maar als ze terug wil. Of terug wordt gevraagd. Wil ze zelfs nog meer. 2 miljoen pond. Is toch wat Cheryl Cole veel. 9 voor half 7 is het. Dit is Entertainment View. Nu. Met de Belgische zangeres Sella Sue. Dit is Faya Faya. Not that easy to say, do understand. Oh yeah I know Oh Over control <laughs> And then I'm chained alive say celasu and fire fire En Saturday Night Fever En over deze zaterdag gesproken Wat je ook gaat doen Enorm veel plezier Champions League finale misschien Dat is vanavond natuurlijk Barcelona tegen Manchester Hoe mooi je kan het krijgen Ik heb er zin in hoor Heel fijn weekend Dit was uh, Entertainment View Volgende week zijn we natuurlijk uh, Weer terug en uh, natuurlijk, uh, dan is denk ik Roy er ook proberen. Dan gaan we gewoon uh, veel, veel veel, veel, ja, showbiz nieuws, muziek. Ik ga veel nieuwe muziek opzoeken voor je. Fijn weekend, zometeen. De herhaling van de Euro Breakdown. Met George van Dam. En uh, ik zie je morgen weer. Zondag in Kennemeland. Ga luisteren van 2 tot 5. Maar je kan ook non-stop doorluisteren natuurlijk. Dan zie je hem altijd mogelijk. Fijn weekend. En tot volgende week.